Ik wil met jullie lezen uit de Bijbel. Het is zo lang geleden dat ik hier ben geweest. Fijn om hier te mogen zijn. Ik ben een voorganger in Amsterdam-Noord. En dat is een gemeentestichting, een kerkplanting vanuit de bron, vanuit dit gebouw. Tien jaar geleden. En toen wij drie jaar bezig waren in Noord, toen is hier ook gaandeweg Oase begonnen. Volgens mij nu zeven jaar geleden. Ja. Dus ik voel me met jullie verwant. We gaan lezen het 1 keer 2. Dat is een beetje een lastig, een beetje moeilijk bijbelgedeelte. Dus probeer maar goed je aandacht erbij te houden. Ik ga straks proberen wat dingen erover uit te leggen. We hebben weken terug het Pinksterfeest gevierd. En als jij net zo in elkaar zit als ik... dan kan het zo zijn dat Pinksteren een beetje... ja, het was iets moois, het was fijn... maar het was eigenlijk ook misschien wel weer een beetje lastig. We zijn vier weken verder... En waar is de geest gebleven? Heeft dit nou echt je hart veranderd? Ben je echt in vuur en vlam gezet? Ik zeg ja, gut, het was weer pinksteren. Vorig jaar was dat ook een keer en het jaar daarvoor ook. Ja, het was best aardig hoor om naar pinksteren toe te leven. De geest komt. Maar ja, je weet hoe het gaat. Als je leeft en je dingen doet, voor je het weet ben je hem weer kwijt. Nou, daar zegt Paulus dingen over in 1 Koninkt hoofdstuk 2. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. En bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid. Dat zegt Paulus, hè? ik kwam met alle zwakheid en ik was angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde... overtuigde niet door wijsheid... maar bewees zich... door de kracht van de geest. Want uw geloof... moest niet op menselijke wijsheid steunen... maar op de kracht... van God. En toch is wat wij verkondigen... wijsheid voor wie volwassen is... in het geloof. Het zegt er niet de wijsheid van deze wereld... en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar we over spreken... Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft... dat wij door haar zouden delen in zijn luister, in zijn heerlijkheid. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft de wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien... Wat het oor niet heeft gehoord, wat in een mensenhart niet is opgekomen, dat heeft God bestemd voor degene die hem lief heeft. God heeft ons dit geopenbaard door de geest. Want de geest doorgrondt alles, ook de diepte van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt... ...opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken we. En niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. De mens die de geest niet bezit, aanvaardt ook niet wat van de geest van God komt. Want voor hem is het dwaasheid... En hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen. En zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven, wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen. Wel nu, onze gedachten zijn die van Christus. Ik zei het al best een beetje een... Een pittig Bijbelgedeelte. Dat moet je misschien thuis nog eens rustig nalezen. Eventueel nog eens in een andere vertaling. Ik ga er wel een paar dingen van zeggen. En hou je Bijbel er maar bij. Dan gaan we naar een paar versen specifiek kijken. Eerst dit. Probeer eens iets in gedachten te nemen. Wat helemaal niemand van jouw omgeving weet. Alleen jij. Iets in gedachten wat niemand over je weet. Heel makkelijk. Voor andere mensen is het heel ingewikkeld, want die zeggen hallo, ik ben een open boek, ik deel alles. Zeker met mijn partner of met goede vrienden. Je zou kunnen zeggen dat dat wat je net hebt bedacht, dat weet alleen jouw geest. Niemand anders. Jouw menselijke geest weet dat. Je leest het in 1 2:11. 2 vers 11. Wie is in staat om onze geest? kennen. En misschien zit je wel een beetje net zo in elkaar als ik en zeg je bij jezelf ja weet je, het ingewikkelde is nou net dat ik mezelf helemaal niet zo goed ken. Dat ik genoeg vragen heb over de, hoe zit ik nou eigenlijk in elkaar? Waarom reageer ik op die manier zo, op die manier zo? Ouders noemt het je menselijke geest. Dat wat normaal voor jou is geworden, dat wat je denkt door je opvoeding, door alles wat je hebt meegemaakt. Wat misschien wel heel uniek voor jou is. Ja, in de geest van mensen kan ook heel veel omgaan wat je gewoon als outsider, als buitenstaander niet begrijpt. Ik had het twee weken terug, volgens mij was het twee weken terug, van vorig weekend zelfs. was er een mevrouw die met haar kindje het Markenmeer is ingelopen. Ik weet niet of je dat gevolgd Zie je het leven nu zitten en met je kindje van twee jaar loop je het Markenmeer in en allebei verdrinken. Schuw. Wat is er in de geest van die mevrouw omgegaan? Wie zal het zeggen? Hoe van de open was? Hoeveel was ze? Hoeveel paniek kent? Hoeveel heeft ze geprobeerd om het uit te leggen aan andere mensen of niet? Heeft niemand haar gesnapt? Het is je ingewikkeld wat in onze geest kan omgaan, wat er in ons hoofd omgaat. Daar heeft Paulus het over. Ik kom er zo op terug. Wanneer is deze brief geschreven? In het jaar 54. Dus dat is eh, 1975 jaar geleden of zo. Niets minder. 1960 jaar geleden. En terug. En in die tijd speelde een situatie in de havenstad Korinthe. Paulus had die gemeente gesticht, zoals Serge hier een gemeente gesticht is. Nou, Serge die gaat over een poosje weg. En Paulus is ook weggegaan uit Korinthe. En we hopen niet dat hier in Oase gebeurt wat er in Korinthe was gebeurd. Paulus was een poos weg. En die gemeente ging zich ontwikkelen op een manier waar Paulus niet blij mee was. En daarom stuurt hij een brief. En de kern van het verhaal is, jongens, jullie kijken met z'n allen wel lekker naar de buitenkant. Maar heb ik jullie niet iets anders verteld, het gaat om je binnenkant. En het is een prachtige brief die over allerlei dingen gaat. Over relaties, over leiderschap over seksualiteit, over tegenstellingen, over verantwoordelijkheden, over vrijheid en gebondenheid. En Paulus zegt, maar nou, ik heb iets gehoord waar ik niet gelukkig van word. Jullie kijken naar de buitenkant. De ene persoon is nog wel sprekender dan de andere. Kan het nog veel mooier dan de derde. En we kijken en we denken, wauw, hij heeft het. Hij kan het. Hij heeft het voor mekaar. Paulus zegt, zijn jullie vergeten? wat ik gezegd heb. Het gaat er niet om dat de een het nog beter weet dan de ander. En bovendien, jullie redeneren op een manier alsof je God in je broekzak hebt zitten. God doet wel wat wij willen. Als je nou op deze manier bidt, dan geeft God wel antwoord. Als je die geestelijke gaven gebruikt, dan zul je zien. Dan komt het voor elkaar. Als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat Paulus uiteindelijk in die brief zegt... Je kunt van alles kunnen, van alles en nog wat. Maar als je de liefde tot elkaar niet hebt, ben je niks. Heel schep. Kijken jullie van de binnenkant op vrouwen, naar wat mensen allemaal kunnen. Heb je God in jouw broekzak? Is God een soort computer die je een commando geeft en dan doet hij wat je hebt gezegd? Nee, God staat erboven. Jij bent zijn schep heb je heel veel gegeven, cadeaus, waar je wat mee mag doen. Maar zodra je er wat mee wordt, heb je het niet begrepen. Het verhaal van Paulus. En hij leidt dat in in deze brief met 1 Corinthië 2. En samengevat even in mijn eigen woorden, hij noemt dat, dat is de geest van de wereld. Je bereikt iets, je hebt het. En dan gaat het bij ons niet om, zegt hij. Wij hebben een andere geest, en dat is de geest van God. Maak jezelf niet groter dan je schepper. Maak God niet afhankelijk van ons. Je hebt het niet. En je snapt het niet. En gediplomeerd christen word je nooit. Het is een geheim. Het staat letterlijk in vers 1. Ik kwam bij jullie om het geheim van God te verkondigen. Het is iets wat je niet zomaar voor elkaar hebt. In vers 10 zegt het misschien nog wel mooier. God heeft ons dit geopenbaard door de geest. Want de geest Doorgrond alles. Ook de diepte van God. En vers 11 zegt hij vervolgens en vers 12, Dat die geest de geest is die aan ons gegeven is. Nou Even terug naar mijn eerste vraag. Wie kent jouw geest? Niemand. Alleen jijzelf. Wie kent Gods geest? Niemand. Alleen de Heilige Geest. Is die Heilige Geest er voor jou of voor mij... Ja. Nou probeer hier eens even over na te denken. Jouw geest kent jouw eigen geest. Gods geest kent Gods geest. En wat zegt Paulus hier in dit gedeelte? Die geest van God, die God kent, is er. Voor jou en voor mij. Zo is het even van onze heer. Wij mensen snappen als onszelf soms nauwelijks. Laat staan dat je een ander snapt. En God zegt... Dat snap ik wel, dat jullie elkaar niet snappen. Want dat heeft te maken met de menselijke geest die alleen zijn eigen geest kent. Het goede nieuws is dat Gods geest, die God kent, beschikbaar is voor jou en voor mij. Beste vrienden, jij en ik hebben nog Gods weer kennen. De Heilige Geest is, dat is de geest van de wereld. Vers, de geest van God versus de geest van de wereld. Is groter dan je kunt bevatten. Meer dan je kunt indenken. Je kunt God gaan leren begrijpen door het ontvangen van zijn geest. Dan leer je zijn hartsgesteldheid kennen. Zijn beweegredenen kennen. Dan weet je dat hij een God van liefde en van trouw is. Die met ogen van vrede en gedachten van vrede naar jou en naar mij kijkt. Dan kijk je op een andere manier naar de wereldgeschiedenis. Kijk je op een andere manier naar de problemen in je leven. Kijk je op een andere manier naar dat wat er gebeurt. Want je hebt iets van Gods hart gezien. De geest van God ...heeft het je kenbaar gemaakt. Ik hou eerlijk gezegd niet zo erg van tegenstellingen. En zeker niet van de tegenstelling dat we het in de kerk snappen... ...en buiten de kerk snappen ze het niet. Dat oh, no zoiets. Aan de andere kant, Paulus zegt het duidelijk. Als natuurlijk mens ben je behept met hoe de wereld weet. Wat normaal is in die mooie wereld, waar ook heel veel stuk is, waarin wij leven. En de uitdaging is dat je op zijn minst ook leert denken hoe God werkt. En om dat bij mogelijk te maken, heeft God je die geest. Nou, dat zegt zelfs als je natuurlijk mens, snap je niet eens hoe de wereld in elkaar zit, snap je God ook niet, simpel niet, omdat je de geest van God niet hebt. Maar door hem kennen we God. En kunnen we ook beoordelen wat van God komt en wat niet van God komt. Zoals er staat in vers 15. Nou, wat is nou heel concreet die geest van de wereld? Waarvan het dus kennelijk nodig is dat we er een soortje vrij van komen. Zodat het ons allemaal, jou en mij, in meerdere en mindere mate beheerst. Ik zeg je eerlijk, toen ik in Amsterdam kwam, toen dacht ik dat de geest van de wereld de wallen, drugs en criminaliteit waren. Zo je wil, seks, drugs, rock en roll. De dingen die je makkelijk kunt aanwijzen. Ja, kijk, dat klopt natuurlijk niet. Daar gaan dingen mis in Amsterdam. Daar heb je de geest van de wereld. Het is wel heel zichtbaar. Maar volgens mij is het veel geniepiger. Volgens mij komt het ook veel dichterbij jou en mij dan we in eerste instantie denken. En een collega hier in Amsterdam hielp me een paar weken geleden heel erg om het te zien. Hij zei: Wij hebben te maken met een soort van. Afgoden in onze stad. Waar we allemaal binnen de kerk of buiten de kerk. een soort door beïnvloed zijn. Dat geldt zeker voor alle mensen in Europa. Sommige dingen zul je ook herkennen van buiten Europa. En het geldt in meerdere mate voor onze mooie stad Amsterdam. Laat me ze hier maar noemen. De eerste afgod is deze: geest van de wereld, hè? waar Paulus het over heeft. Is deze: individuele vrijheid. En autonomie. Er is weinig geen stap op de wereld te bedenken waar het zo sterk is als in Amsterdam. Vrijheid en autonomie. Ik beslis wat ik wil. Ik mag mijzelf ontplooien. Het gaat erom dat ik tot mijn doel kom. Zelfs ons onderwijssysteem is erop gebaseerd. Elk kind leert om vooral het beste uit zichzelf te halen. En weet je, natuurlijk, we zijn allemaal mens en we weten ook wel, het lukt natuurlijk niet helemaal... ...die zelfontplooiing, helemaal tot je doel komen. Wie heeft het bereikt? Wie heeft het doel van zijn leven bereikt? Het ultieme doel? Dat is bijna arrogant om dan je hand op te steken. Dat bijna snap. heb je dan niks meer om voor te strijden. Oké, okay? het lukt ons allemaal niet zo precies. De vraag is, kun je? Durf je dat ergens toe te geven? Paulus zou zeggen, het is allemaal mooi van buiten. Maar waar zit je hart in? Waar is de kort? Waarom spreek je op zo'n mooie manier? Waarom deel je uit op zo'n mooie manier? Waarom gebruik je die graag die God geeft in de kerk? Om er zelf groter van te worden? We laten anderen onze buitenkant zien. En wat vaak, en ik zeg het net zo hard tegen mezelf... Verbergen we onze onzekerheid. Verbergen we onze eenzaamheid. Verbergen we onze schaamte. Achter een masker. En in zo'n situatie leerling van Jezus zijn. Hier in Amsterdam. Vervuld met Gods geest. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Want het betekent dat je gehoorzaam bent aan God. En niet meer aan jezelf. En aan je doelen. Die je jezelf hebt gesteld. Het betekent dat je je zelfstandigheid een beetje opgeeft. Het gaat er niet om wat jij vindt. Gaat erom dat God vinden. Dan ga daar maar eens aan staan. Als je Jezus wil navolgen. Als je wil leven uit de geest van God. In plaats van uit de geest van de wereld. Dan zul je je ergens moeten afkeren. Van de afgod van autonomie. Zelfstandigheid. Projecteren van een ideaal beeld. Van jezelf. Je zult de genade moeten vinden. Om je masker af te zetten. En te erkennen. Hij is hier. Hij is God. Hij is afgod. geest van de wereld. Vrijheid. En je ziet de andere twee ook al staan. En wat natuurlijk goed is om te beseffen dat deze drie puntjes zijn in zichzelf niet verkeerd. We zijn dankbaar dat we vrijheid hebben, toch? Ik wel, in dit land. Het is fantastisch dat je je mag ontplooien. Dat je naar school kunt. Dat er studies zijn. Dat er allerlei mogelijkheden zijn. Het is geweldig. Alleen zodra je ook maar merkt dat, het, dat je je hart erop gaat zetten. en wat ik eigenlijk vanmiddag tegen je wil zeggen. en tegen mezelf. let op, want het gaat sneller dan je dacht. dan wordt het een afgod. En je voelt wel aan. deze afgoden. die komen veel dichterbij. deze geest van de wereld komt veel dichterbij. dan seks, drugs, rock en roll. daar kun je nog van zeggen. oh ja, nee, dat doe ik niet aan mee. maar dit. Tweede geest van de wereld. Amsterdam heel sterk. Menselijke kracht. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld je vertrouwen stellen op je kennis. Je bent slim. Je weet veel. Je ziet dingen snel in. Je hebt een overkoepelend zicht op dingen. Dan snap je heel veel, denk je op zijn minst, van de wereldproblemen en van hoe het werkt. Stel je vertrouwen op je menselijke kracht, op je verstand. Maar let op. En zeg je, zit je hier wel en zeg je nou, ik heb niet zoveel geleerd, dit is vooral een probleem van mensen die heel slim zijn er zijn ook mensen die dit doen met gevoel dan zeggen ze ik ben heel gevoelig ik voel dat en wat voel je? nou ik voel hoe dat bij jou zit of ik voel hoe dat werkt in de kerk ik voel dat wel er is ook menselijke kracht. niet met je verstand, maar met je gevoel hij kan er overal in zitten het is alles waardoor je minder God nodig hebt dan dat je in eerste instantie dacht. En als ik eerlijk ben, wat ik vaak leer van mijn Afrikaanse broers en zussen... of ik was een paar weken terug voor een, voor een documentaire in Irak, oorlogsgebied... wat ik leerde van christenen in Irak was dat mensen wel op hun knieën moesten gaan. Ze moesten wel bidden. Waarom? Er was, er was helemaal niks meer waar ze op konden vertrouwen. En het probleem van, van de geest van de wereld in Amsterdam is... Jouw menselijke kracht, waar jij goed in bent, waar jij je goed bij voelt. Wat jouw gave talenten zijn. Kom maar, laat het maar zien. En het eind van het liedje is, ik heb God bijna niet meer nodig. Toch? Heb je God wel nodig? Je hebt toch ook eten als je niet bidt? In Irak. Ja dan, stap ik in de auto en dan bidden we eerst met zijn vieren. Heer, we gaan op reis. We gaan een uur rijden. Het is een gevaarlijk gebied. Wilt u met ons meegaan? We hebben uw bescherming nodig. We hebben uw engelen nodig. We hebben uw aanwezigheid nodig. Ik ben in Nederland. Nog nooit gebeden voor een autoritje. Als ik vakantie ga naar Oostenrijk. Ik moet twaalf uur rijden. Nou, is wel goed. Ook goed voor de kinderen even. Heer, wilt u deze reis met ons meegaan? Dan opeens wel. Dat bedoel ik. Je menselijke kracht. Hoe meer je dat bouwt, hoe minder je God nodig hebt. Geest van de wereld. Dat is heel begrijpelijk. Dat is ook niet allemaal fout. Ik zeg het nog een keer. Maar let erop. Derde voorbeeld. Veiligheid en welvaart. Ik denk dat hier weinig VVD-stemmers in de zaal zitten. en De kerk moet ook geen politiek zijn natuurlijk. Oh, dan moet je lachen. Dan moet je dat vertalen. Hè? Nee dan. Oké. Okay. Onze minister-president, Mark Rutte, die had twee weken geleden een congres... voor iedereen die op de VVD stemt. En die zei dat hij zich opnieuw beschikbaar wilde stellen als lijsttrekker voor de VVD, dat hij nog wel een keer minister-president wil worden. En hij zei letterlijk, ik wil van Nederland het meest veilige en welvarende land van de wereld maken. Nou, dat is mooi hè, ambitie. Ik wil van Nederland het meest veilige en meest welvarende land van Europa, van de wereld maken. Nou ja, als je hier zou zitten en je zegt die man is gek, dan zou ik tegen je zeggen, jij bent gek. Natuurlijk is dit mooi. Of niet dan? Als we het meest veilige land ter wereld zijn en een welvarend land. Wie zou dat niet willen? Is dat fout aan zich? Nee, dat is niet fout aan zich. Maar wat gebeurt er? Dit. Oké okay, jongens, we moeten zorgen dat we onze grenzen ergens dicht houden. We moeten opschrijven hoeveel vluchtelingen erbij kunnen en hoeveel niet. Welke mensen we wel accepteren, welke mensen we niet. Want ja, we moeten iets in stand houden. Veiligheid. Onze veiligheid. Die van ons... Onze welvaart. Begrijpelijk? Ja. Nog een keertje. Fout? Nee. Natuurlijk is dat niet fout. Maar als het je gaat beïnvloeden, gaat infecteren, dan ben je een voorbeeld van iemand die leeft via de geest van de wereld. Want de geest van God zegt, wauw, heb je naast de liefde als jezelf. Makkelijk? Nee. Verrekte moeilijk. Heb je de lief? Nog moeilijker. Zegen hem die jou vervolgt. Zegen en vervloed ik kan dat niet hoor, in mijn eigen kracht. Dan heb ik de geest van God nog. Dit lukt je niet, zeg. En voor je het weet, of je een christen bent, een gelovig bent, moslim bent, niet geloofd, op zoek bent naar God. Vaak in een kerk komt, bijna nooit in een kerk komt. Dit beïnvloed. Ik hoop dat je dat ergens met me eentje, Anders kun je er straks naar de samenkomst en weer door. doorgaan. Paulus zou zeggen, geest van de wereld. Fout, nee. Maar, er is meer. En dat is de geest van God. Als een geest van God je gaat beïnvloeden, dan krijg je een blijvende vernieuwing. Waardoor je gaat zien wat dit betekent. En je leven op een andere manier gaat inrichten. En ik denk dat deze drie punten die hier staan, ervoor zorgen waar ik net mee begon. Dat het na pinksteren weer zo snel gewoon is. Ja, weet je, dat is pinksteren. Maar ja, ja de geest van God. Hè, hebben we ons weer laten verleiden. Deze dingen die drukken de geest van God als het ware naar beneden. Keer op keer. Hebben we hem minder nodig. Ik, vind, ik hoop dat je net als ik zo verlangt. Dat je leven vervuld wordt met de geest van God. Wat gebeurt er dan? Pak je Bijbel er maar bij als dat gebeurt. Wat gebeurt er? Nou, vers 12. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Wat gebeurt er als de geest van God zich meester maakt van je? Dan ga je zien wat God jou in zijn goedheid heeft geschonken. Met andere woorden, dingen die tot op dat moment normaal voor je waren, ga je dan zien. Je gaat zien. Dat het een zegen is dat je in veiligheid samen mag komen. In vrijheid op zondag, hier in Oase. Je gaat zien dat het een zegen is dat God dagelijks voor je zorgt. Zelfs als je op dit moment geen baan hebt of een uitkering hebt. Of geen vast dak boven je hoofd. Je gaat zien wat de goedheid van de Heer en de genade van Hem is. Dat gebeurt door de geest van God. Laat je dat zien. Dat het niet allemaal normaal is. Dat het God is. Dat gebeurt door de geest van God. Je wordt een dankbare mens. Je gaat meer leven met open handen. Je kunt makkelijker zeggen, Heer, u bent goed. Je zegt niet, oh het is fijn dat mijn broer of zus aan kanker is overleden. Natuurlijk niet. Maar je wordt rustig in je hart. Omdat je hebt gezien welke goedheid God jou heeft gegeven. Dus Je gaat het zien. Vers 9 staat het ook nog een keer het is zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien. Wat het oor niet heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God bestemd voor wie hem liefhebt. Dingen die je niet kon bedenken. Met je geest van de wereld. Met je gewone verstand. Laat God je zien. Wauw. Bent u dit, Heer? Bent u zo? Wat ga je bijvoorbeeld zien? Dit. Dat een leven met God maximaal vrijheid oplevert. Mijn kinderen zitten hier natuurlijk. Ik heb een paar kinderen die zitten hier gewoon op school in Amsterdam. En een van de dingen afgelopen week zei mijn dochter tegen me... Pap, weet je wat ik het lastigst vind? De kinderen in mijn klas... die denken dat als ik christen ben dat ik dan allerlei dingen niet mag. Maar dat is toch helemaal niet zo? Nou, ik word heel blij dat ze dat zijn, Want dat is het plaatje wat allerlei mensen kennelijk hebben. Als je christen bent of in de kerk mag je dit niet, mag je dat niet, mag je zus. Ik dank God op mijn knietjes dat mijn dochter zegt, dat is toch helemaal niet zo? Ik mag toch juist alles? Hoe komt dat? Als God in mijn hart werkt, dan zie je dat je alles mag, Paulus zegt dat ook, maar je doet sommige dingen niet meer simpelweg omdat je weet dat, dat het God verdriet doet. Dat heeft niet te maken met dit mag niet of dat mag niet. Het heeft te maken met God die je hart verandert. De geest van de waarheid is binnen gekomen. Zo wordt hij genoemd, hè? die geest van God. Op een ander plekje in de Bijbel. De geest van de waarheid. Nou voor iedereen die hier de Bijbel een beetje kent. Wat zegt de Bijbel? De waarheid die maakt vrij. De geest van de waarheid. De geest maakt vrij. Ander stukje uit de Bijbel. Wie is de waarheid? Jezus is de waarheid. Ander stukje uit de Bijbel. Uw woord is de waarheid. Het heeft allemaal met elkaar te maken. De geest van God maakt vrij. De geest van God is de geest van de waarheid. Uw woord is de waarheid. Jezus is de waarheid. Waar gaat het om? Ontmoeting met die Jezus. En als Hij in je leven woont... als de geest van de waarheid in je leven wordt... levert dat vrijheid op. Dan heb je permanent, voortdurend... een goddelijke bewoner in je hart. En dat beïnvloedt be be be be alles... Alles. Ik weet nog goed dat. Eh, ik was 16, denk ik, 15. En mijn ouders kregen twee dominees op bezoek uit Nigeria. En mijn moeder is altijd heel netjes. Het huis waar ik uitkom, thuis, alles opgeruimd. En toen die twee dominees uit Nigeria kwamen, moest mijn broertje. En dat wilde die wel hoor, maar die moest bij mij op de kamer. En de kamer van mijn broertje werd ingericht als een soort best house. ...voor die twee dominees in Nigeria. Er werd een extra bed bij de kringloop gekocht... ...mooi opgemaakt, tafeltje, kleedje. En die twee weken dat die mannen er waren... ...mochten we niet de trap op bonken, weet je. Doe, doe, doe, doe, doe. Moesten we zachtjes doen, rustig doen. En dan kun je je zitten en zeggen... ...oh, wat een huigelaar zijn die ouders van jullie. Zeg, ze doen zich mooier voor dan ze zijn. Dat is onzin natuurlijk. Mijn moeder had respect, mijn vader, voor die gasten, toch? Ze hadden respect voor hen en ze wilden dat ze een eigen plekje hadden. Alles in ons gezin draaide om de gastvrijheid voor deze mannen. En voor de rest waren we net zoals anders. Wij hadden twee fantastisch mooie mannenbroeders in ons gezin. Dat beïnvloedde alles. Beste vrienden, als de geest van God in je hart en je leven gaat wonen, is niet een vaag gevoel. Is niet van, oh, ik voel me even lekker. Er woont iemand binnenin. De geest van de waarheid. En dat beïnvloedt alles. Gaat het allemaal perfect? Oh no. Maar het beïnvloedt alles. Elke keus die je maakt. Elke beslissing. Niet meer de geest van de wereld is maatgevend. Maar de geest van God. En onthoud het, waar het net aan het begin over ging: de geest van God. Niemand kent ons menselijke geest. Dan bij zelf. Niemand kent Gods geest, Gods macht van God. En die geest die God heeft, is het voor jou en voor mij. Nou, de toon is gezet. Het gevecht zal wel blijven hier op aarde, maar de toon is gezet. De overwinnaar woont binnen de muren van je hart. En hij leert je zeggen: Abba, vader, u alleen, u behoor ik toe. En Paulus, hij zegt het aan het begin van ons hoofdstuk. Ik kwam niet met mooie woorden. Ik kwam niet met heel veel welsprekendheid. Ik kwam niet als topper. Ik kwam in zwakheid. Ik wist het niet. Ik wist het niet in mezelf. Ik had het niet voor elkaar. Maar de geest van God heeft het gedaan. En vergis je niet, dat is geen zwakte bot van Paulus. Dat hij als een slapjanes daar binnenkwam. in korinthe of zo. Hij kwam met een andere kracht. Welke kracht? De kracht van het kruis. De kracht van een man die aan het kruis hing. Die toen hij de vraag kreeg, kom er van af en laat zien dat je God bent. Zei nee, blijf hangen. Waarom? Omdat ik weet dat mijn leven, dat mijn dood, dat mijn opstand nieuw leven betekent voor de hele mensheid. Is dat zwak? Of is dat krachtig? Paulus wist het. Ik maak me niet druk meer als ik op iemand afstap Of hoe ik eruit zie. Over wat men van mij vindt. De man aan het kruis. Jezus de Heer. Hij heeft alles veranderd. Daar is macht. Daar is wijsheid geopenbaard. Daar is het geheim van God geopenbaard. Het eindigt niet bij het kruis. Er kwam een opstand. Daar wordt bepaald wat echte macht is. Wat echte wijsheid is. En de geest van die God. Die is er voor jou. Die is er voor mij. Halleluja. Amen. Amen. Laten we bidden. Heer onze God, hier zijn we. Mensen die allemaal een beetje of veel beïnvloed worden door de geest van de wereld. Ik wel. En vanmiddag, heer, op deze dag, op deze zondag, 12 juni, een paar weken naar Pinkst, wil ik tegen u zeggen, willen we tegen u zeggen: hier zijn we. Ja, vul ons met uw geest. Dat u bepaalt hoe het aan toegaat in ons leven en niemand anders. Dat we ons getroost mogen weten omdat we zien welke goedheid u ons schijnt, Welke dingen er allemaal naar ons toe zijn gekomen. Ondanks dat we hier leven in een kapotte, gebroken wereld waarin van alles anders gaat dan wat we graag zouden willen. Geef ons weer onze zonde als we soms zo gericht zijn op onszelf. Of ons laten leiden door de daan van de dag. Maak ons volgelingen van u. Vervuld met uw geest.